Uur. Gert Vlug, het, het Belgische leger is beschikbaar om de politie bij te staan in antiterreuroperaties. De Belgische premier Michel zei op een persconferentie dat er een peloton van 150 man beschikbaar is. De Belgische regering wil verder het afluisteren intensiveren van mensen die mogelijk de veiligheid in gevaar brengen. Sommige maatregelen staan al in het regeerakkoord, maar ze worden vanwege de terreurdreiging versneld uitgevoerd. De verklaring van premier Michel volgde op een persconferentie van het Belgische Openbaar Ministerie. Daarop bleek dat de antiterreuroperatie van gisteren gericht was op een terreurcel die op het punt stond aanslagen te plegen. De terroristen wilden politiemensen doden op straat en op politiebureaus. In de Pakistanse havenstad Karachi is een betoging tegen Charlie Hebdo uit de hand gelopen. Zo'n 200 demonstranten raakten voor het Franse consulaat slaags met de politie. Ze zijn kwaad over de nieuwe Charlie Hebdo met de profeet Mohammed op de koffer. In andere steden in Pakistan is ook gedemonstreerd tegen het satirische weekblad en de Mohammed-cartoon. Het voltallige Pakistanse parlement heeft de nieuwe publicatie veroordeeld. Twee Griekse banken hebben bij de Griekse Centrale Bank aangeklopt voor tijdelijke noodleningen. Om welke banken en welk bedrag het gaat is niet bekendgemaakt. Maar volgens mediaberichten gaat het om meer dan 5 miljard euro. Op 25 januari zijn er in Griekenland vervroegde verkiezingen. Sommige spaarders zijn bang voor een crisis en hebben hun geld van de bank gehaald. Of de twee banken een noodlening krijgen hangt af van de Europese Centrale Bank. Die vergaat woensdag over het verzoek. De Sociale Verzekeringsbank draait over uren om ervoor te zorgen dat tienduizenden mensen met een persoonsgebonden budget hun zorg krijgen. Omdat gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk zijn geworden voor veel zorgtaken, moet de SVB een stortvloed aan zorgaanvragen verwerken. Een woordvoerder benadrukt dat de zorg gewoon doorgaat, uitbetaling is gegarandeerd. Het weer geregeld zon, het Zuidoosten blijft grotendeels bewolkt, vooral aan de Westkust kan er een enkele bui vallen. Vannacht haalt het kwik tot dicht bij het vriespunt en valt er regen of dan de sneeuw.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 Continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedigvuldigen. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Maakt het vandaag 16 januari 2015. Deze week hebben we 15 stijgers, 8 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent opgeteld dat we weer in totaal 40 nummers hebben. De Eurobreakdown is weer begonnen, 6 minuten over 3 hier op CIV Zandvoort. Met deze week zoals dus ik al zei, 3 nieuwe binnenkomers. De snelste stijger van deze week is in handen van Megan Trainer met je lips are moving. 9 plaatsen gestegen.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 Nummer twee... Ik dacht op Fredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 was dat Taylor Swift met Blank Space, David Guetta en Sam Martin. Op 2 met Dangerous. En op 1 stond Loars, Pussy en Q-Tip met Meltdown. En we beginnen deze week met de snelste dalen: dat is Alesso. Uh, Robin Schulz moet ik zeggen: met Jasmine Thompson's Sun Goes Down. Nothing's ever what we expect. But they keep asking where we go next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 Deze lijst staat er nou natuurlijk nog niet op. Want dan verklap ik wie er op nummer 1 staat. En dat wil ik ook niet. Dan kan je wel verklappen dat er het, het een uh, nieuwe nummer 1 is. Dat is altijd leuk om te weten, toch? Philippe George. George Philips, moet ik zeggen. Nummer 38 is nieuw binnengekomen deze week. Met een prachtig nummer. Want uh, 28 december 2014. Nog niet eens zo lang geleden. Al klinkt het wel uh, ver weg vorig jaar. Ging uh, zijn eerste debuutsingle uh, Wish You Were Mine...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 Walking on the path that is so clear Never saw your face but I felt your need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 naast deze de samenwerkingen met uh, Estelle. Ook productie samen met uh, Chris Martin, Jamie Foxx, Neo, Katy Perry, Jay-Z, et, cetera, et cetera. Nou, in 2015, uh, dus nu, hoe ga je daaraan uh, met Only One? Een samenwerking met Paul McCartney eraan vast. En die staat deze week op 35 in de Euro Breakdown. Nieuw binnengekomen, prachtige nummer Kanye West. Samen met Paul McCartney, Only One op 35 hier op CFM.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 I was brought into this life. Dit Zweedse duo met het uh, voornamelijk uh, popachtige nummer. Het prachtige Walt de REM cover op nummer 30. De Sissy Johanna en Clara zijn dit. Twee weken in de lijst. Van het uh, tweede album: The Big, The Black en The Blue. Tijd voor een uh, kleine resume.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 I was blind to your game, you fired a shot in my heart Het lijkt namelijk Minnie van Living for Love, Madonna. Nummer 27. Uh, hier bij jou. Zie je hem. Ze is wel echt een oude rot in het vak. In 1958, uh, 16 augustus 1958 is deze dame geboren. Met het nummer 1, no big deal. Uh, die heeft ze toen laten horen. Uh, bij het platenmaatschappij Sieren krijgt uh, ze haar eerste platencontract. Nou, ze heeft diverse hits gescoord.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 Joy, all lost and boy. So it's here I stand as a broken man, but I found my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 Australiaan Joseph Zelver met de cover van Rihanna. Prachtige Diamonds. The Euro Breakdown. The Countdown of the Continent. Op uh, 23 was dat Joseph Zelver Diamonds. Ik ben er een beetje stil van van deze versie uh, van Joseph Zelver van onze Australiaan. Australische singer-songwriter is dat. Hij heeft... Uh,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 In ieder geval weten we wel zeker wat we deze week gaan doen en wat we deze week hebben gedaan. Dus kijk naar uh, 29, daar stond uh, Magicians. Years and Years Sunlight. 28 was Becky G. met Ken Stap Dancing. 27 voor Madonna. Met uh, Living for Love. 26 Ed Sheeran. En 25 voor Shepard Geronimo. 24 Calvin Harris. Ellie Golding outside. 23 Joseph Selvett met uh, Diamonds. Nou, we ietsjes op vast. Uh, 22 Kelvin Harris samen met John Newman met Blaine. 21 Ali Meurs, Rap Top. En zo direct uh, even na het nieuws hoor je de nummer 20. Komen we aan bij de tweede helft uh, van de lijst. Op naar de nummer 1, even voor de klok van 5 uur hoor je die. Ben je benieuwd welke het is? Blijf dan gewoon luisteren. Trek je niet, kom morgen dan even terug tussen 7 en 9. Meer gaan we ons opmaken voor het nieuws en de commercials. Dus ik zeg tot straks.